7 uur Kees Groot met het NOS Journaal. De man die gisteren werd aangehouden in verband met de liquidatie in Zaandam is vrijgelaten. Volgens de politie heeft hij niets met de zaak te maken. De man werd gearresteerd bij het busje dat bij de moord was gebruikt. Het was door de daders in brand gestoken. De Tweede Kamer wil geen extra agenten naar Amsterdam sturen om liquidaties tegen te gaan. Het ministerie van Justitie heeft al 400 politiemensen... uit het hele land beschikbaar gesteld om het korps in Amsterdam te helpen. Volgens de regeringspartijen en minister van de Steur is dat genoeg. De minister zegt dat de politie alles doet om dit soort afrekeningen te voorkomen. President Obama heeft ingestemd met de inzet van 450 extra militairen in Irak. Ze moeten het Iraakse leger en vrijwillige milities... beter voorbereiden op de strijd tegen islamitische staat... Volgens een woordvoerder van het Witte Huis worden de militairen naar een militaire basis in de onrustige provincie Anbar gestuurd. Ze zullen niet zelf aan de strijd deelnemen. IS heeft recent grote delen van Anbar veroverd, waaronder de belangrijke stad Ramadi, op 100 kilometer van de hoofdstad Bagdad. Oppositiepartijen SP, CDA en ChristenUnie willen dat het akkoord dat de coalitie heeft gesloten over een nieuw belastingstelsel openbaar wordt gemaakt. Alleen dan willen ze onderhandelen over steun. Ook D66 en GroenLinks wijzen het akkoord niet op voorhand af. D66 stelt drie eisen. Het moet eenvoudiger, de belasting moet lager... en de plannen moeten goed zijn voor het milieu. Een GGZ-instelling in Eindhoven ontslaat acht medewerkers... omdat ze cocaïne, speed en wiet hebben gebruikt tijdens een teamuitje. Ze werken allemaal in de hulpverlening aan mensen... met psychische problemen en gedragsproblemen. Ze hebben de drugs niet op de werkvloer gebruikt of verkocht aan cliënten.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 Antwoord heeft het al 25 jaar en jij beleeft het. Cfm. In 2015, al 25 jaar. Live. Kijk eens aan, ik heb even contact gehad met Melanie... die vorige week is opgegeven voor de Estafette. En die heeft helemaal aan de baas gevraagd... of ze speciaal voor ons even een extra pauze mag maken. Turn up the music. Zometeen gaan we Melanie bellen bij de Estafette... en we gaan eens kijken of we die nog heel veel langer kunnen maken. Jeff en Stijn. Met zometeen hier ook Iris Kroes, I Can't Make You Love Me. En cool is hier, A Sky Full of Stars. 9 is Zon, Zee, Zandvoort. Holland. Nou, lekker interessant. Wat heb je dan liever, deze of O'Gene? Geen, geen van beide. Nee, je moet kiezen. Nee, dan kiezen ik nog liever dan dan is... ik mezelf een flat afhoor. Voor jou is het echt kiezen tussen de hel en de andere hel, ja, hè? Ja, precies. Iris Cruz, I can make you love me. En daarvoor hoorde je Coldplay Sky full of stars. Elke keer als je binnenkomt bij de um, Escape, op donderdagavond, wordt altijd deze gedraaid. Er is geen avond daar dat ze die niet draaien. Het is echt ongelooflijk. Gewoon al anderhalf jaar, elke donderdag, hoor je hem een keertje. Ja, welk nummer heb je het nou over? Full of Stars van cool. Oh, okay. je, je verwacht dit in de escape te horen of zo. Al die handjes in de lucht. I can make you love me. Hé, hey, en wat is de mooiste prank die jij ooit hebt uitgehaald? Eh, uh, gast, ik vraag dat even eerder. Eh, uh, nee, ik ben niet zo'n grapmaker. Jullie, jullie komen uit Emmen, dat boerengehucht. Jullie hebben en luister naar eens mensen in, de... in Emmen, ik zou even heel goed oppassen <laughs> wat je nu zegt. Dat boerengehucht. Jullie hebben allemaal wel eens een keer iemand in een hooiberg gegooid... of uh, aan een schaap gevoerd, of... Er moeten pranks, ze moeten er uitgehaald zijn. Nou, we hadden een keer op de... Uh... Op de weg van Emmen naar Schonebeek, daar, daar ligt nog geen asfalt. Ja. We hadden een heel groot gat ingegraven. Ja. En daar hadden we alleen maar modder. En toen hadden we een soort laagje over. En toen kwam, uh, toen kwam Thomas met de postkoets. En die ging toen vol op zijn berg. Met een postkoets? Ja, ja. Wat, wat deed hij, hebben jullie dat daar ook nog? Nee, postkoet? we hebben naar Schonebeek geen bussen namelijk. <laughs> dus dan ga je maar met dus, de postkoets? Uh, ja, Toen was de hele postkoets vies. No, eh, ken je nog die, uh, die tongbreker? De postkoets met de postkoets hier. met de postkoet... Hoe ging je nou? Weet ik niet. Maakt verder niet uit. Maakt ook helemaal niet uit. Wat er in Tsjechië is gebeurd, is er is een vrouw. En die dacht: ik ga een super toffe prank uithalen met mijn vent. Dus die had um, van die watten zo... dat haar buik iets dikker leek. En die, ging ha die ging, uh, had een valse, valse test. Zo'n zwangerschapstest. En die ging naar zijn schatje toe. Van, die had een camera zo neergezet op het dressoir. En die zei, schatje, moet je luisteren. Ik ben zwanger. Dat is een prank die al heel vaak is <tie> uitgehaald. Ja. En die gast... Die zegt van, uh, je neemt me in de zeik of zo. Dus zei nee, nee, nee, nee, ik ben echt zwanger. En dan bleef ze volhouden, ondanks dat het een prank was. En op een gegeven moment begon die gast in tranen uit te barsten. Dus zei ze van, ja, ik vind het ook heel mooi, bla, bla, bla. En hij werd helemaal woest en helemaal kwaad en helemaal boos op haar. Dus zei ze van, wat is er aan de hand? We hebben samen een liefdesbaby. Dit is helemaal prachtig. En hij zegt ze van, dan ben je vreemd gegaan. En zei Kenker ze van. Wat dan? Hij zegt. Ik kan geen kinderen krijgen. Oh, oh, oh, oh, oh. Vrij heftig al. Ja, dat is Maar wat heftig. bleek nou? Die kere, die had die camera al gezien. Ja, oké. Okay. Dus die dacht. Ik ga haar even mooi terugpakken. Ja, is... En die vrouw die heeft gejankt. En gejankt. Er en... was een keer eerder zoiets. Misschien was ook zo'n vrouw. En die zei van. Ja, ik ben vreemd gegaan. Zijn man. Oh, nou als jij het zegt. kan ik het ook wel zeggen. Ja. Dus hij. Die, die, nou ja, en nou ja. zij was helemaal niet vreemd gegaan. Nee, natuurlijk niet. En hij ook niet trouwens. Dus denk drie keer na voordat je zo'n. Een praktisch leuke YouTube prank bedenkt. Ja, want het is wel leuk op YouTube, maar het, het is echt fijn. Doen. is het een hoop gezeid. Maar nee. aan de andere kant, het is, als iemand is vreemd gegaan, is het misschien wel een manier om er eindelijk eens achter te komen dat het gebeurd is. Hoezo? Dus nou, als jij twijfelt of je partner vreemd gaat, dan moet je gewoon zeggen: Ik ben vreemd gegaan. Ja, en dan zeggen een vaak grapje zegt hij... en dan zegt hij: Ja, ik ook. Nou, wat heb nee, je dan? Nee, dan moet nou? je dus niet zeggen eerst dat het een grapje is. Je zegt: Ik ben vreemd gegaan. En dan meestal denkt de ander: van, Oh, dan kan ik het ook wel zeggen. ik hey, ben zo'n eerste, zo eerste, eerste, eerste, eerste tip is gratis. Wauw. Ja, joh. No. Nou. Um, ben jij wel eens vreemd gegaan? Misschien wel een leuke vraag. Um, SteffenStyn, CFM, at gmail.com of Twitter. SteffenStyn. And you know just what I turn want. Up. the music. I want to take shots with CFM. I'm just too, too dope, yeah. SteffenStyn. And we can't tell nobody. Nobody. Nobody. Walking time to waste, always play it cool, and at the end of the night when the lights go out, when we turn down, oh no we won't, we ain't never turn, we ain't never turn down, and when they try to make us leave, we turn and say we're never going home, oh, oh, oh, oh. and you know just what I wanna do. Gechat, chat, chat, chat afgelopen vrijdag. <laughs> het was een mooi feestje. Ik had mijn verjaardag afgelopen oh ja, vrijdag. Ja, dat was gezellig, inderdaad. En ik wil het er toch zo meteen over hebben. Oh. En ik weet dat je dat heel vervelend vindt, want je was er niet bij. Ja. Ik was best wel een beetje teleurgesteld. Ja, ik N ook niet in jou boos. toen. Nee, ik ook Nick niet. boos, nee. teleurgesteld. Ja, ik ook. Hoezo was je teleurgesteld in mij? Jij was er niet. Ja, was jij was er niet ja, was in mijn verjaardag. Nee, dat is. Waar. Oh! We gaan hier zo meteen even een discussie over Doi, Stefan. Doi. Hey, hem, had jij die uh, post gezien op uh, Upcoming, was dat volgens mij? Over muziek die niet, 13 nummers die niet Mogen ontbreken op je huisfeestje. Dat heb, heb ik aan jou verteld. En op nummer 1 stond er Ignition van R. Kelly. Ja, en op de andere 12 plekken er stond over. ook Ignition van R. Kelly. Ja, ik vond het niet grappig. Dus ik dacht, wij proberen toch dat huiskamersweertje uit te stralen. Oh. Misschien is het wel een leuk idee om Ignition te draaien. Mo Okay, Heb zeker. je er geen zin in? Ja, nu je het zegt, denk ik van... Wow, toch wel, wel ignition. ignition. Is toch lekker wat? Ja, is wel Let op, let op, die eerste toon alleen nog. Nou, usually oh I don't do this, bro. Oh, yeah. Oh, yeah, oh. daar gaan we. We'll R. Kelly is hier, Ignition. Now, I'm not trying to be rude. But hey, pretty girl, I'm feeling you. The way you do the things you do. Reminds me of my elect cool. That's why I'm all of in your grill. Trying to get you to a tail. You must be a football coach. The way you got me playing a field. So, baby, give me that do-do. Let me get that heat beat Running her hands through my fro Bouncing on 24s Why they say mm -hmm. I'm ready It's the oh. remix to ignition it's Hot and fresh out the kitchen Mama ruling that body Got every man in here wishing Sipping on coke and rum I'm like, so what, I'm drunk It's the freaking weekend Baby, I'm about to have me some fun Bounce, bounce, bounce, bounce, bounce, bounce, bounce Bounce, bounce, bounce, bounce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 Around yeah. about all oh, you gotta feel the love, yeah. Even take it to your woman, somebody. Can I get a doo -doo. Can I get a beat beat? Running her hands through my froze yeah. Bouncing on 24 fours. Come, Come on, why they say they to It's the remix to ignition, hot and fresh out the kitchen. Mama, rolling that body got. On. Sippin' on coke and rum I'm like, so what, I'm drunk It's the freaking weekend Baby, I'm about to have me some fun It's the remix to ignition on, Hot and fresh out the kitchen yeah. I'm a rolling that body Got every man in his wishin' Sippin' on coke and rum yeah. I'm like, so what, I'm drunk uh -huh. It's the freaking weekend Baby, I'm about to have I'm me some fun come on. Girl, we up in this G Foggin' windows up last in the radio bouncing up and down, stroke it round and round, to the remix, we just dug it out. This is ZFM. CFM Don't Worry. En daarvoor de R. Kelly Ignition. Ignition, dat ultieme huisfeestliedje. Lekker, hè? Weet je wat zo te gek is? No. We hebben een nieuwe afstandsbediening voor de airco hier in de studio hangen. Oh. Um, ik had ook wel eens gedoe met die vorige. Dus ik ben hier, hij werkt weer lekker. Het is super relaxed. Ik krijg dus altijd de kritiek dat ik de enige ben die dat ding gebruikt. Ja, dat, ik vind het ook super koud. Maar het is hier toch, ik, heb, ik heb het altijd warm van binnen. Ja, en een warmbloedige het... boy. Ja, ik ben gewoon een hete boy. En daarom. Uh, dat zei ik niet. Ja, dat zei je wel, maar dat niet met tifo worden. Maar in ieder geval, <laughs> um, waar ik ook wel erg kon gebruiken, dat was afgelopen vrijdagavond. Oh. Want um, toen vierde ik mijn verjaardag. Oh, Je hebt me nog helemaal niet gefeliciteerd trouwens. Wel, ik was de een van de eerste die je feliciteerde kambingade. Is dat zo? Wel, ja, via de WhatsApp. Ik zal je zo even een kus geven. Ja, dat vind ik wel uh, lekker. Maar goed, um, ik. Mag je wel ge gewoon vragen hoor. <laughs> Stijn, wil je hem alsjeblieft zoenen? Ja, alsjeblieft. Ah, is goed. Je hebt al heel lang niet meer gesoend, hè? We doen geen, geen zoentellen. Oh! Vorige week nog. Maar, uh, twee, 1 2-E. Hey. Oh, heb je op je feestje gesoend, Stefan? <laughs> ja, het met was. Wie e heb je gezoend, het dan? Het was echt een ordinair. Met wie heb je nee, gezoend, nee, dan? nee, nee, Nee, nee, nee, ah, nee. Ja, ik weet het al. Het begint met K en het einde ook met een, met een I. Ja, dat, dat, dat, dan weet ik wie je bedoelt, maar ja, is als het ook zo nog, is toch uh... nog. Uh... Ja, dus. Maar in ieder geval... Ah, nee, ah, nee, oh, wat man. erg dit. Keurig. Het, was, het was een superleuk feestje. Er was maar het... was je niet verdronken om hem omhoog te krijgen? Nee, maar ik was niet zo... Ik, heb altijd... ik ben nog mijn... Oh ja, het is natuurlijk je eigen feestje. Op mijn zestiende feestje ben ik een keer heel erg lam geworden op mijn eigen feest. Oh, ja. En dat toen, toen nog... op een gegeven moment... Ik toen... kan uit ervaringsprek... Ja, sorry. Op een gegeven moment, toen kregen wij klachten van de overbuur... En niet omdat de muziek te hard stond... Maar omdat zij met de auto door ons glas buiten waren heen gereden... En dat de bank lek was... We weten nog steeds anno 2015 niet of dat verhaal waar is. Ik betwijfel het nog steeds een beetje. Maar er lag wel heel veel glas toen. Dat was even, Ja, ik heb ook wel ervaring met glazen. En met, met glazen en dat is ja. weer helemaal niet zo'n goed idee. Nee. Maar het was een super te gek feestje. En nou ja, het, ik denk dat de mooie samenvatting was dat de dag erna... Hingen er drie kolbertjes, twee sjalen en het allermooiste was een halve CJP-pas. En wat die daar deed... Het is zeg maar de bovenste helft, dus we kunnen ook geen naam traceren. Oh. Maar iemand die is gewoon zo kwaad geworden op mijn feestje... Die heeft de CJP-pas doormidden gebroken. Doe ik ook wel eens. Ja, dat, als ik, uit. ik heb gewoon 20 chp passen thuis liggen. En ja, als ik ook. me dan frustreer, dan... Uh... Wel lekker om te doen, hoor. Want ja, af en, keer, en toe uh... gewoon... Uh... Ja. Ik ga een liedje maken over chp passen uh, even Nee, we hebben al zoveel slechte jingles erbij Het is seksuele frustratie, denk ik. Dat schijnt hetzelfde als dat je zo'n bierflesje... Als je dat zo aan het, aan het ja, afpulken het bent. Ja. ja, dan is dat ook een soort seksuele frustratie. Nou, ik doe dat nooit, dus. Ik focus me meer op het bier drinken, maar goed. Mij vindt je... iemand een groep en die pult uit het bierdopje en dan zit zo'n ringetje in. Ja? Die haalt die er altijd uit. Dat is ook een soort... Uh... Ja, ik weet niet wat dat is. Dat zal wel iets betekenen. maar. Uh... Alles, betek Alles moet ik wat betekenen in deze wereld. Daarom vind ik talenten zo tof. Je doe gewoon peanut butter jelly. Sleep as time, nice set the shadow. Visualize it. I'll give it something to do. Kutch, kutch, wherever we go. Visualize it. I'll give it something to do. Ja, heel goed, heel smooth. Dank je. Zometeen hier onder andere I Got Bills. En wat ik super leuk vind, ik kwam hem vanmiddag tegen, ik denk ik ga hem draaien. Het is een liedje uit 2010 en dat brengt mij weer helemaal terug naar vakantie. En hoe noem je hem, bloemkool met een INS-vlag? Boemkool. Boomco. <laughs> Heb ik zelf gezonden. Ik ga meteen echt een leuke mop. Er is tijd voor je weer op deze stijn Duursma. Uh, het wordt een heldere nacht met in het noordoosten en oosten een temperatuur van een graad of 7. Morgen schijnt de zon volop en wordt het in de middag 21 graden aan de westkust tot aan 25 graden in het zuiden. Vrijdag wordt het warmer in het zuiden en oosten tropische temperaturen van 30 tot 32 graden. Het blijft lang zondag, maar later op de dag volgen enkele regen- en onweersbuien en in het zuiden kan in de namiddag Al een bui vallen. Kijk wat zonder je moet. Dankjewel Stijn. En dan tijd voor je verkeersupdate. Vier meldingen op dit moment. De eerste op de A4 Delft Amsterdam. Dus de in en Burgerveen. Een afsluiting van de rechterrijstrook komt door bergingswerkzaamheden. De A15 Gorrikum Ridderkerk. De hoogte van Kropend ridderkerk zuid Daar een afgesloten verbindingsweg naar de A16 richting Breda. Komt door een gekantelde vrachtwagen. Verkeer richting Breda, volgt de ring Zuid-Dordrecht. Daar verwachting is de weg om 9 uur weer vrij. Dat was net 8 uur, maar ze hebben het een uurtje opgeschoven. Dan nog de N206 zoetermeer heemsteden tussen de N447 naar. Leidsendam. En de aansluiting met de A44. Dat is bij afwit Leiden een vertraging van 5 minuten. En de laatste is gemeld op de N241 Wognum Schagen. Dus de N242 naar Heerlogewaard Nieuwe Nieuwdrop. En de weg naar woud. is een wegafsluiting. Komt door een ongeval. En verwachting is de weg rond half negen vanavond weer vrij. Hij klopt op de microfoon. Ja, je zet me altijd uit. Dat klopt. <laughs> klopt. <laughs> en nou je fietser's, We gaan eens even kijken. <laughs> Thanks voor de voldoening. De A15 Nijmegen tussen tot en Ochten. Daarbij 137,9. Op de A27 Breda-Gorikam tussen Breda en Oosterhout. Daarbij 5,2. Ja, 35 Amelo-Enschede tussen Hengelo en Enschede. Daarbij 65,0. Die is gemeld door Celeste. Wil jij ook een flitser melden, dan kan dat. www. Splitsers.nl Dan gaat u naar het internet. En met uw muis gaat u naar, de in, naar uw bruit. Dat een van de nos is dat. Ja, wat dan, de ja, fuck ja, ja, het, het, uit... het is nog maar tien jaar geleden. 20 ja, jaar. dan belt u in via uw ADSL. Ja. Dan hoort u, dan zie je die nieuws. Dan is het ook zo... Ja. Goed, verder nog, de A44. Oh, had je, deed nou je moeder na? Ja, als ze kwaad is, jongen. Oh, ik o, joh, joh. dacht als ik met haar... Uh...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 Je wist het misschien niet, maar het was bijna zo geweest en ik was er niet meer geweest. Ik was heel depressief. En ik uh, kwam echt heel bedroefd, kwam ik een café binnen en ik ga aan de bar zitten ja, en ik bestel een niet, en, mij, en ik bestel een pilsje. En de, buur, de, buur, de barman die zet het pilsje neer. En naast mij zit echt een reus van een kerel. Een enorme kerel. En zonder iets te vragen pakt die reus dat pilsje en hij drinkt het helemaal leeg. Dus ik zit zo van waarom, waarom doet u dat nou? Ik heb vandaag al zoveel pech gehad. Vanmorgen ben ik door mijn baas ontslagen. Toen ik thuis kwam, lag mijn vrouw met mijn beste vriend in bed. En van alle ellende heb ik een touw gezocht om mijzelf op te hangen. Ik ben naar zolder gegaan, heb het touw bevestigd, hoofd erin pads. het touw knapt, alles zit tegen vandaag. En nu bestel ik een pilsje, heb een rattengif ingedaan, en dan drinkt u het leeg. Kelly Clarkson. See. Nou Stijn, blaas even op je fluitje. <middels> ik kan ook niet fluiten. Nee, ik kan ook niet. Ik kan alleen maar... <middels> Money Lewis bij ZFM Bills and Kelly Clarkson. I do not hook up. De Wester, Wester. Aan de telefoon Melanie. Melanie. Hi. Uh, hoi, hey Melanie, jij bent op je werk, zei je. Ja. Wat voor werk doe je precies? Oh, sorry, collega's. <laughs> Helemaal, ja, die heb je nou eenmaal. Daar kun je ook niks aan doen. En hey, wat voor werk doe je precies, Melanie? Ik zit de bediening op het strand. Dat heb ik ook ooit gewerkt. Je, je valt een beetje weg, Melanie. Ik zit in de bediening op het strand. Op het strand? Oh. Je uh. werkt ook in Zandvoort. Ja, ja. Uh, Clubnotiek. Oh, Clubnotiek. Oh, Club ik ken de eigenaar. Ja, ja. Hoe, hoe laat ben je vrij? <laughs> <laughs> Volgens mij wil Stijn... Heb je een vriend? Wat zeg je? Heb je een vriend? Ik heb een vriend. je hebt een vriend. Nou, jammer Stijn. Hoezo? Helaas. Hey, um, vorige week hadden wij, um, hadden wij Lisa aan de telefoon, een vriendin van jou, en die hebben we dezelfde vraag gesteld. en Zij zei nou dit is vast een leuke om aan niet te stellen, want volgens mij um, heeft hij dit wel een beetje. Nou heel erg zei ze. Heel erg zei ze zelfs. Um, nou. Dus je bent wel benieuwd nu zeker? Ik uh, ben lichtelijk gespannen. De vraag die wij uh, hebben lopen is hoe kinky ben jij? Ik hoor collega's van je lachen. Wat is dat dan weer voor vragen? Nou, dat ligt aan jou. Dat ligt aan jou hoe kutte vragen. Wauw. Nou, <laughs> wow. ik heb een ik heb een leren broek. Je hebt een leren broek. Oh. Zo. Show. Show. Welkom je gewoon, bij de show, <laughs> Melanie. Een leren broek. Een leren broek. Nee, en, en, Heb je wel eens met? Uh, je, je hebt nog? Hoe lang heb je al met je huidige vriend? Uh, een paar weken. Oh, dus dat kan nog kapot. Oh, dat oh. kan we best wel even afspreken. <laughs> nee, en, en hoe kinky ben je al met die vriend? Nou ja, dan moet je misschien aan die vriend vragen. Nee, daar ben, daar ben jij toch bij jezelf? Nou ja, dat is het. Nee, maar lieve, lieve schat, lieve Melanie, jouw vriendin, Lisa heet ze toch? Ja, Lisa. Die begon direct ja. te lachen toen, toen wij zeiden van wat gaat zij antwoorden. Ja. En jouw vriendin is altijd eerlijk, dus je kan gewoon eerlijk tegen ons zijn. Ja, we, weten, we, we weten, weten het, even, het al. We weten het al. Je kan gewoon even wat leuke ja, voor voorbeelden geven. Ik weet niet wat Lisa zou denken, maar... Nou, hoeveel, hoe vaak heb je het met Lisa over dat? Hoe vaak heb ik het er met Lisa over? Ja. daar hebben het er alleen maar over. Ja, vrouwen hebben het echt alleen. Je kunt over. Die kunnen over niks anders praten. Alleen maar recht. Hey, um, maar Melanie, bijvoorbeeld, laten we dan even wat voorbeelden noemen. Heb je wel eens iets met handboeien gedaan? Wat zeg je, sorry? Heb je ooit wel eens iets met handboeien gedaan? Een met handboeien. Ja, dus dit is een hele duidelijke. <lacht> dit is het duidelijkste ja die we ooit gehad hebben, Melanie. Zeg hem wel even. En doen. werd jij dan vastgebonden of je vriend? Nee, ik niet hoor. Nee, het was een derde. Je hebt... <laughs> wie, is je, wie, is je, wie is je collega? Chantal. Hoi Chantal. Hi. Hoi. Chantal, hoe kinky ben jij? Misschien dat wij uit jou meer informatie krijgen. Uh, nee, nee. Ik heb wel een andere leuke collega. Zeker. Zeker wel. Oké, nou, doe maar. Nou, doe maar, kom maar met die andere collega. We hebben nog veertien minuten. Lekker weer vandaag, hè? <laughs> Prima dag om naar, de, naar het strand te gaan. Maar er is één strand en daar zou ik niet naartoe gaan, want er zit een heleboel gichelende. Ja. Hallo? Oké, die zijn twee dan. Ja, dan hebben we voor. Lisa vroeg exact hetzelfde Ja, Wij zijn hier niet voor de antwoorden. Wij, wij zijn wij allebei. We vragen stellen. Nee, ja, maar dat is wel zo eerlijk. Wat? Wij, ik, ik ben. Nou, wij gaan het zeggen als jij het zegt. Oh, dat vind ik een goeie. Dat vind ik een goeie. Wat is dit voor een sla slaaf. Dit schiet echt zet helemaal niet het op. uit. Laat me de Melanie, vastgebonden, ja dus. <lacht> er gaat ook een hond zich ermee bemoeien. Ja, nou, zet maar uit. Ah, ik ja, neem me het maar. niet serieus. Hé, hey, Melanie. Eh, uh, later. Ja. En je um, moet uh, ook sterk zijn. al die ja. vrouwen die ons onderdrukken. Ja, dan moeten we, het feminisme jongens. Uh, uh, uh, Melanie, wie uh, kunnen we volgende week gaan bellen om dezelfde vraag te stellen? Wie gaan we bellen? Ja, volgende week. Um, in Camarina, zei die dat nou? Nee, Kim Holland. Een wel een goeie. Nee, iemand die jij kent uit jouw adresboek. Oh, oh, uh, oké. Okay. Iemand die ik ken uit mijn. Inderdaad. Hé, hey, zuipen jullie daar ook achter de bad of zo? Mijn god! Oké, okay, ja, ik weet wel iemand. Vertel. Uh, ik weet het je van me afgenomen. Uh, Stemra. Stemra? Demra. Demra. Buma, Buma Stemra. <laughs> Goed, en we gaan dit voor jou wat even <laughs> overleggen. Hé, hey, Melanie, um, toch dank je wel voor alles. Ja, dank je wel. Oké, okay. okay, doei. doei. Kunnen we ze niet screenen van tevoren <laughs> of zo? Jezus. We even, Jezus. Waar zijn wij in terecht gekomen? Nou, inderdaad. Nou, nee, maar kijk, sommigen. Ja. Die antwoorden gewoon niet. Je nee. Die draaide er gewoon omheen. Dat ja. was de vorige ook. Ja. En niks mis mee natuurlijk. Maar ze draaide er omheen. Ja, dus zeggen we: we hebben gewoon een producer nodig. Waar is. Uh, waar is uh... Kraan. De beste. de beste. Steffen Stijn. 106.9. Let's get crazy! Turn up the music. CFM. So I'll keep running at night Hij houdt hier de broek aan. Kijk ze daar eens zitten, die tweeën te petitten. Stef begeert en Stijn proviseert. Stef en Stijn. Met zometeen. Jouw lievelingsplaat hier op de radio. Wat wil je horen in dit radioprogramma? Laat het weten. we wat we zelf willen. <laughs> we kiezen zelf altijd wel de leukste uit van degene ja, de hele. Ja, laat het met daar op bouwen, inderdaad. <laughs> <laughs> stef cfm at gmail.com Of via twitter at Kom maar hoor hoor, je zo meteen jouw lievelingsplaat hier op de radio stef at gmail.com Of at stef Turn up the music stef Stijn. not saying, I'm not Sorry, sorry. Yeah. Mm -hmm. Met Mr. Probe. not a you. En hoe heet het? Het is mede gecomponeerd door Niels Geuzenbroek. Die heeft er ook nog aan meegewerkt. Nou, dat is, uh, <laughs> en dan heb je drie zulke prominente mannen en dan maak je eigenlijk gewoon nog niet zo'n hele lek. Hij is oké, okay, maar ik verwacht Armin van Buren en Mr. Probe. Dat had ik gewoon net even iets meer van verwacht. Ja. Had ik iets leuker verwacht, iets ja. gekker. Maar door? nog wel een goede plaat hoor. Ja, maar ja. je verwacht gewoon meer. Hè? Ja, ja, klopt. Ja, dat heb je vaker dan denk je van: oh, dit gaat fantastisch worden. Ja. Dan maak maakt het gewoon net de verwachtingen niet helemaal waar. Zoals een meisje. Ja. Ja. CFM request. Ga je een naam noemen? Nee. nee Oké, okay. ik ben dat goed. Tijd voor de CFM request. Dank jullie wel voor um, de aanvragen via um, Gmail. Uh, Stefenstein at gmail.com of via Twitter. Stefan Stein. We gaan eens even kijken. Het is geworden. Je, Tim je hebt hem zelf uitgezocht. Tim heeft deze nee, aangetraagd. Nee, nee, Hij heeft hem gewoon zelf uitgezocht. Ik meester. had heel veel zin in deze. Laat jullie niets misleiden. <laughs> is, uh, Request. Like just can't help we don't know. The streets The kids took back the park Binnenkort er komt de muziek van dit programma uit Apple Music, maar nu nog even uit Spotify. Ga je daar echt op overstappen? Ja, ik denk het wel. Ah, jij is smerige.. Smeer, de fanboy dat Ik je weet bent. het nog niet. Dat is Call precies down in het hetzelfde. Jij voor jij Tim. En, jongens, we, mo Stijn, we moeten afsluiten. Er komt jezelf, een programma na. Er komt een programma bij. Godzame. Oh ja, het is al acht uur. Ja, het is alweer al acht uur. Stijntje, denk je wel. Ja, jij ook. Voor bedankt. weer een hele toffe uitzending. En vooral ook voor het komen op mijn verjaardag. Ja, dat vond ik ja, Dat ja, vond ik echt tof ja. dat je erbij was. Ik, ik gek. gebruik je cadeautje nog steeds. Ja, ik krijg nu niks meer van jij natuurlijk. Nee, natuurlijk niet. Maar dat is ook terecht. Dat, dat, dat staan we kiezen. Nu ja, krijg je ja. nu van Rol nog. <laughs> Gratis vrije burger van Rol. Ja, uh, ja dankjewel. je. Dames en heren, tot de volgende week. La. Dag Steffen Tot de volgende keer. Van ZFM. Via de kabel op 104,5. En in de ether op 106,9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het nos